Goedemorgen en welkom bij onze uitzending deze week. We gaan er weer een zwoele radionacht van maken. Een bijzondere, mooie reis langs boeiende onderwerpen... waarin we ons heerlijk kunnen onderdompelen. Ook al moet ik bekennen dat het helaas tevens weer nodig is... om stil te staan bij verlies. Straks in het tweede uur een mooi gesprek met Rian de Waal. De pianist overleed op 25 mei op 53-jarige leeftijd. Van vier... 4 tot 5 het tweede deel van een serie met de beeldend kunstenaar Kees Verwij. Daarna toneelschrijver Rob de Graaf in een aflevering van Napels bij Nacht. In het laatste uur onze spiksplinteren nieuwe themamaand... Nachtvluchten Classico. met de sopraan Claren McFadden. En we beginnen natuurlijk met Vlucht in het Verleden. We duiken in de muzikale en creatieve levens... van Leen Jongewaard en Sophie Stijn. We beginnen met cabaretier en actrice Sophie Stijn. Ze werd geboren in 1892 en overleed op 2 juni 1973. In een bijdrage van De Vara... Uit 1958 was zij de hoofdpersoon. Het is een aflevering van Intiem Theater. Intiem Theater presenteert Sophie Stijn. Ze wordt begeleid door Carle Meijer. Heeft u wel eens opgemerkt wat eigenaardig sprookjes toch eigenlijk zijn? Wanneer je die in deze nuchtere tijd nog eens met je volwassen ogen leest... neem nou bijvoorbeeld Doornroosje of de Schone Slaapster. Hè? Dat vonden we toch als kind altijd een prachtig verhaal. Maar lees dat nu eens en zie het dan eens voor je. Heel lang geleden leefde er eens een koningin... die dolgraag een dochter wilde hebben, maar ze kreeg er geen. En op een goede dag ging ze baden. Nou, tot zover is dat dan nog allemaal heel normaal, kan je zeggen. He? Dat komt vandaag de dag in de beste families ook nog voor. Dat baden in ieder geval. Maar waar ging ze nou baden? In de vijver! Nou ja, wie gaat er nou in een vijver zitten? Toen kwam er natuurlijk prompt een kikker op d'r af. Nou ja, dat heb je er dan ook van. Nou lijkt zo'n kikker alleen mij al ruim voldoende... om gillend aan de wal te kruipen van de narigheid... Maar die koningin niet, die bleef rustig zitten... toen er zo'n levensgrote kikker op eraf kwam en een heel gesprek met haar begon. En wat zei die kikker nou? Binnen het jaar zult gij het leven schenken aan een dochter. Hoe weet zo'n beest dat? Ja, ik nou toch niet bang was geweest, had ik dat toch gevraagd. En wat zou die koningin nou thuis verteld hebben na dat baden? Dat zou ik nou zo graag willen weten... Daar hoor je niks over. Hoe zou dat gesprek nou verlopen zijn met die koning aan tafel bijvoorbeeld? Ik denk zoiets als dit. Zeg, mam. Ja, lieve. Zeg, ik zat vanmiddag even in de vijver. In de vijver. Ja, het was zo warm en toen dacht ik, kom, lekker even in de vijver. Nou ja, maar zoiets kun je toch niet doen? Wat moet het personeel daar nou wel van denken? He, zeur, nou niet als ik dat nou lekker vind. Ja, zeg, en binnen het jaar krijgen we een dochter. Die kikker heeft het zelf gezegd. <lacht> hoe zou die koning daar dan weer op hebben moeten reageren? Zou die toch minstens de hoofdpsychiater hebben moeten opbellen? Enfin, we zullen het nooit weten, want ze reppen er eenvoudig niet over. Maar hoe het ook zij, aan het eind van het jaar... kreeg die koningin inderdaad een dochter. Hoewel ik persoonlijk blijf volhouden dat die kikker daar partner aan had, hoor. <lacht> Maar in ieder geval kwam er een prachtig doopfeest. En dan staat er weer zoiets raars ineens. Dan staat er... Twaalf van de dertien veen werden er maar uitgenodigd. De dertiende niet, want ze hadden maar twaalf gouden borden. En ja, dat vind ik nou een motief van niks. Als je de een vraagt, moet je de ander ook vragen. Anders moet je er niet aan beginnen. Komt er een ruzie? Dat is toch met verjaardagen ook altijd zo? Dan ja, nou had ik ze maar allemaal een tinnenbordje gegeven. wat ik. Goed, die twaalf die kwamen dus plechtig aangeschreden, zoals dat dan heet... Allemaal met een goede wens. Ja, ik denk ook wel met een truitje uit het een of andere damesweekblad. Maar laat nou die dertiende vee die dus niet uitgenodigd was toch komen. Ook brutaal. Ja, en niet eens met een goede wens, maar met een vervloeking. Nou, dat vind ik zo misselijk om je daar nou aan te laten kennen. Nou ja, goed, ze was kwaad, zal u zeggen. Ja, ik denk ook wel dat ze nog even gezegd zal hebben zo van... Oh, sorry, zijn jullie aan de soep? Nee, me niet kwalijk, ik ben zo ver weg. Ik wou alleen maar even zeggen dat dit kind op 15 vijftiende jaar zal sterven aan de verwonding van een spinnenwiel. Nou, smakelijk eten allemaal. <lacht> maar die boze vee, die had buiten de waard gerekend. In dit geval dan de waardin in de gedaante van de twaalfde vee. Want die had er een goede wens gelukkig nog net niet uitgesproken. En die wist er iets op. En die zei, nee, dit kind zal op de vijftiende jaar niet sterven aan die verwonding, maar honderd jaar slapen. En zij niet alleen, maar de hele koninklijke familie, de hele hofhouding, het hele paleis met alles wat erop, trouw en erin is. Nou, die koning niet op zijn achterhoofd gevallen. Die dacht over vijftien jaar, wie dan leeft, wie dan zorgt. Tegen die tijd vaardig ik even een bevel uit dat alle spinnenwielen verbrand moeten worden en wie doet me wat. En dan denk ik dat hij er iets te laat mee geweest is met dat bevel. Dat er geen tijd meer was om te controleren of dat nou wel behoorlijk werd opgevolgd. Want er bleef nog wel eens binnenwiel over hoor. En nog wel in zijn eigen paleis. Enfin, uitgerekend op de dag dat Roosje 15 jaar wordt. De koning en de koningin nog geen erg. Zijn ze niet thuis. Ook aardig om de kind alleen te laten op de verjaardag. <lacht> nou, en dat kind dat loopt zich te vervelen. En die denkt, kom ga lekker een beetje op de zolder rommelen. Dat is dan wel weer een echt sprookje. Zo'n meisje van 15 jaar wat zich verveelt en dan niets beters weet te verzinnen dan een beetje op de zolder te gaan rommelen. Ik denk dat de meisjes van tegenwoordig wel iets anders verzinnen. <lacht> nou, u weet het, dat kind dat beklimt dus al die torentrappen... en die komt daar boven op zolder terecht en vindt daar inderdaad een spinnenwiel met een oud vrouwtje. Dat zat daar nog. <lacht> Nou, ze verwondt zich, ze valt in slaap, maar zij niet alleen, hoor. Heel sportief, de hele koninklijke familie. De hele hofhouding, Er staat zelfs uitdrukkelijk bij. De kok staande met opgeheven hand. Want die was net op het punt om de koksjongen een flair om zijn oren te geven. En zo is hij honderd jaar blijven staan. En na honderd jaar ging die flair toen nog door ook. Ook een rankineus mannetje, die kok, dacht ik zo. Maar na nou zo verder mijmerende, toen dacht ik... Honderd jaar slapen. Is dat nou zo'n vervloeking? Lijkt me zalig. Honderd jaar slapen met een doornhaar om je huis... waar niets doorheen komt. Geen lawaai, geen aanslagbiljet. En dan ik over honderd jaar wakker gekust worden door een prins. Nou, iets minder is ook goed. Maar toch wel graag goed gesitueerd. En dan hij al kussend vragen... Liefste, wat is wakker? Het is de hoogste tijd. We schrijven het jaar 2058... En dan ik slaperig vragen, zijn de Russen er al? <lacht> en dan hij weer heel opgewekt. We nee, hebben malle meid, die zijn toch al tachtig jaar weg? Je kunt er lang weer voor 75 gulden met een bus naar Moskou. Nee, het zijn nu de Eskimo's. Weer agressieve houding met een dag onduldbaarder wordt. Oh, zeg ik dan, dus de belasting weer hoog? Nee, zegt hij dan niet, weer hoog, oh, gewoon nog hoger. <lacht> maar, laat kijken, in Amsterdam zijn er in die tijd wel veertig woningen bijgekomen. Ja. ja, en daar schijnen ze nou werkelijk te denken over een tunnel onder het ei. Ja. Oh, zeg ik dan, je neemt me niet kwalijk... maar dan pik ik er nog maar liever honderd jaartjes bij wel te rusten. <tied> en ik nog 18 waren. Toen noemden we elkaar nooit bij de naam. Maar de namen die wij voor elkaar verzonnen, die hadden een heel speciale faam. Hij was mijn hel en hemel tegelijk. Mijn armoe en mijn koninkrijk. Nou, die hel is af en toe nog juist gebleken. Alleen die hemel, dat was geen vergelijk. Onze kritiek kan nog niet spreken. Het is alles hemel, koninkrijk. Alles is schitterend, geweldig en zelfs in armoe was ik rijk. Ons trof slechts overal de vreugd. Dat is het voordeel van de jeugd. De armoe is me meegevallen, maar ik heb dan ook hard meegewerkt. Maar als ik aan dat koninkrijk denk, mag ik even lachen? <laughs> Daar heb ik ook nooit zoveel van gemerkt. Dat rijk, dat heeft nu vele kwalen. Heel weinig haren en een begin van buik. Dat loopt wat kouwelijk te zuchten. En vraagt zelfs zomers om een hete kruik. Onze kritiek begint te spreken. We zijn niet meer zo teerbemind. Dat is dan de praktijk van het leven. Die maakt ons niet meer zo verblind. Dan ziet de een de ander klein. Dat is het nadeel van iets ouder zijn. Maar overigens mag ik niet klagen. Ach, iedereen heeft wel eens wat. zal zal mij ook veel mankeren. Met mij is het ook niet meer je dat. Ik voel soms van die rare scheuten... Wij plotseling opstaan uit een stoel. Maar ik tracht ze listig te verbergen. Door eeuwige jeugd, ons aller doel. Onze kritiek zou moeten spreken. Maar al treft ons overal de pijn. We sputteren liever nog wat tegen. Om toch vooral maar jong te zijn. Zo wordt een fout uiteindelijk deugd. Dat is het nadeel van die eeuwige jeugd. En wat we daar niet voor doorleiden. Smarten van Satan vallen erbij in het niet. Vraag dat eens in een corsettenwinkel. Beroepsgeheim bestaat er voor hen niet. We staan te kijk in elke etalage die u ja letterlijk vertelt. Al wat er zo groen nog goed lijkt, dat is hier aan detail besteld. Kritiek zwijgt hier in zeven talen. We zakken tot bedrog zelfs af, creëren listige camouflage en accepteren prompt de straf. Voor alles blijft men jong en fit, een voordeel waar geen winst in zit. Maar zijn we in onze levensavond door inzicht en begrip gerijpt, dan spreekt kritiek in zeven talen omdat het zoveel meer begrijpt. Dan weten we dat ouder worden ons uiterlijk niet mooier maakt. Dat dat wat eens aan ons zo mooi was door het gebruik is opgeraakt. Dan spreekt kritiek in zeven talen. Met humor en zelfs levenslust wanneer dat dwaze jeugdcomplexje verdwijnt... en plaats maakt voor de rust die alle pessimisme tart. Dat is het voordeel van een jeugdig hart. APPLAUS Moet u eens horen. Ik lees zo'n prachtig boek op het ogenblik. Er was eens. Gaat over de middeleeuwen. Dat was een tijd. Een tijd van edelvrouwen in blauw fluwelen gewaden. Ja, van jurken sprak men toen niet. Van zingende troubadours en ongenaakbare burchten. Een prachtige tijd. Ja, want dat was zo'n romantische tijd. Een tijd van vrouwenverering en vrouwendiensten. Hele legioenen ridders galoppeerden door onherbergzame oorden met beeldenissen in hun hart en haarlokken onder hun maliënkolder. En ter wille van die vrouwen die ze beminden, ook oh, teder maar hoor, en op een gezegende afstand. Maar ter wille van die vrouwen begaven ze zich alsmaar aan één stuk door in doodsgevaar, duelleerden met open vizier, of het zomaar niks was, en verlosten miskende jonkvrouwen uit misstanden. Een schone tijd. Ja, ook wel van pokkengevaar en brandstapels. Maar ja, nee, toch een zalige tijd. Ach, helaas. In deze tijd zijn er toch zulke ridders niet meer. Zijn uitgeroeid, geloof ik, met de troubadours. <lacht> Verdeligd met het pokkengevaar. Ja, dat zal het zijn. Dat ligt niet aan ons. Niks, hoor. Wat zegt u, mevrouw, hè? Wij zijn ook bereid een lokker onze permanente plukken... om die dan onze ridder... Nou ja, wij gebruiken een maliënkolder. Bijvoorbeeld om zijn nethempje mee te geven. <lacht> Naar kantoor of nou ja, waar dan ook heen. Het gaat toch ook niet om die lok. Die lok is maar een symbool. Nee, het gaat om de geest van die tijd. Om de vereering van de man voor de vrouw. Ja, nee, ik bedoel niet de tegenwoordige man in zijn eerste liefdesroes. Die doet nog zijn best. Elke vrouw herinnert zich nog wel de bloemen. Bundeltje gedichten met opdracht. Nieuwste parfum. Ja, nee, eerlijk is eerlijk, daar valt niks op aan te merken. Nee, ik wil me nu bepalen tot de man die, nou ja, laten we dan maar zeggen, getrouwd is. Die zegt op een zondagmorgen: hè, Ik heb me's lekker niet geschoren, ik hoef toch geen mens te zien. <lacht> de lieverd. <lacht> Kijk hem daar nou zitten in de makkelijkste stoel van het huis. Is nu heerlijk, hè? Dat zo'n afgebeuld wezen tenminste één plekje heeft waar hij helemaal zichzelf kan zijn. He? Je zou hem knuffelen als je niet bang was je huid en zijn baard open te halen. En hoe vleiend, hè? Dat hij jou, zijn vrouw, niet tot een mens rekent. Ja, dat betekent immers dat hij zich helemaal op zijn gemak voelt bij je. Zet dan ook maar geen asbakje naast hem neer. He? Je weet hoe het hem irriteert als je over asmorsen zeurt. Maar rust er nog maar in dat hij van die plezierige lange grijze kegels aan zijn sigaar laat groeien. Die vallen vanzelf al op zijn buik. Ja. En als hij opstaat, nou, gunst... geeft hij zichzelf even zo'n paar kwieke klopjes en hij is weer schoon. Ja. Is ons dat nou niet liever dan zo'n harnas op een paard? Hè? Zeg nou eens eerlijk. Hij is dat goed voor je? Nou dan. Als de eerste aardbeidjes rood en lokkend tussen de tere witte snippers liggen... Weet u wel, in die kleine bekende kartonnen doosjes? Dan worden wij vrouwen sentimenteel. Je denkt aan de tijd toen je nog je primeurtjes kreeg. Eerst die eerste kievitseitje. eerste aardbeitjes. Ach, toen. Toen was je zelf ook nog een jong en fleurig ding. En dat is al heel lang geleden. Maar wij vrouwen leren het nooit hoor. Nee, nee, nee. We hebben geen krizeltje zelfkennis. Want in plaats van te beseffen dat je geen recht meer hebt op een primeurtje... om de dood eenvoudige reden dat je zelf ook geen primeur meer bent... zeggen wij, De eerste arbeidjes zijn daar weer. Hij, achter zijn krant. Hm? Nou ja, dat had je kunnen weten. Je moest nou toch zo langzamerhand geleerd hebben... dat hij altijd, hm, zegt als hij met de krant bezig is. De krant is toch ook veel belangrijker. De krant, dat is de spiegel van het leven. En een man moet op de hoogte blijven. Hey, ja, daarom leest hij de krant en zegt... Hm. Maar hij is niet zo kwaad, hoor. Nee. Hij heeft iets gehoord over eten. Aardbeien. Dus hij zegt nog eens, zo quasi afwezig... Hm, wat zei je? De eerste aardbeien zijn er weer, zeg jij dan. Klinkt al iets minder geurig. De eerste frageur is dan van je aardbeien af. Hij kijkt geïrriteerd op. Nou, en... Maar dan houden we niet van die suggererende zinnetjes. Nee, van die stemmingmakende woorden, daar houden ze niet van. Ze houden van een zuiver, afgerond argument. Zoiets als, zeg, de eerste aardbeien zijn er weer. En ik zou het nou zo heerlijk vinden als ik die eerste aardbeien ook van je kreeg. Vroeger, toen we nog verloofd of nog maar pas getrouwd waren... kwam je ook altijd met de eerste aardbeien aanzetten. aanzetten. Dat woord moet u onthouden, moet u ook eens plaatsen. <lacht> nou is die niet helemaal van intuïtie ontbloot, hoor. Nee, hij voelt... Ja, het is niet te geloven, maar hij voelt toch... dat je iets met die aankondiging bedoelt. Dat je die eerste aardbeien nou niet zomaar doelloos uit de lucht grijpt... bij wijze van spraakoefening. Aardbeien. Maar hij denkt aan zijn krantje. En aan zijn lekkere ongeschorenheid. En aan zijn rust. En dan ineens zegt hij heel mild een soort geste makend... Nou, kind, als je nog trek in hebt, koop ze dan. En dan voelt hij zich nog voldaan ook. Ja, want hij leeft en een laat leven. Hij kijkt nog eens op van zijn krant. Knikt je nog eens een en al vaderlijke goedertierenheid toe. En zegt, doet er nu toe wat ze kosten. Dan ren je woedend de kamer uit. Slaat de deur met een harde smak achter je dicht en in de keuken huil je twee zilte tranen op het graf der romantiek. En misschien, en dat is dan nog het verstandigste... lach je om de waanzin, om die stakker daarbinnen... die nog niet eens slaapt, dat je liever rauwe tuinbonen zou kouwen... dan zelf en voor jezelf vijf gulden uitgeven voor zes aardbeien. Hoe dan ook... Achter die kamerdeur zal hij er niets van begrijpen. Nee, echt niet hoor. Hij zal hoorstens even verbaasd opkijken. Over die vreemde reactie van je. Of even zijn wenkbrauwen fronsen. Om dat slechte humeur van je altijd. Ja, want dan is het ook meteen altijd. Maar maak je niet ongerust. Binnen de twee minuten zit hij weer in het buitenlands overzicht. De kolom het dwaze vrouwtje is hij dan al lang weer vergeten. Je kunt niet winkelen met een man Hij zegt al bij de eerste hoed Neem die nou maar, die staat je goed Hij wordt er zo verdrietig van Maar voor het winkeltje van ijzerwaren daar blijft hij staan Al was het jaren je kunt niet roddelen met een man Want hij vindt roddelen ordinair Hij geeft zichzelf een ethisch air En dan is er zo weinig aan Dat mintje een verhouding heeft Is iets waar hij net niks om geeft Je kunt ook niet wandelen met een man Want hij schijnt maar niet te bevatten Dat wij geen peren willen jatten met onze nieuwe zwegger aan En je kunt niet met hem op bezoek gaan of je houdt het liefste Manchesterbroek nee. aan. Je kunt ook niet praten met een man over een leuke soepterien. Hij vindt toch dat wij die soepterien veel te emotioneel bezien. En hij ziet dat ding dus liever in groot verband en objectiever. Zodat ik soms de vraag toch stel... Wat kan men met een man dan wel? Nou ja... Men kan eventueel, maar toch, au fond, niet zo heel veel. Dank nou. Een man houdt wel van een veranderingetje. Ja, nee, niet in het kapsel van zijn vrouw. Nee, dan is hij ineens heel erg conservatief. Dan zegt hij, "Jas, als mens, hij heb nou weer met je haar uitgevoerd. Naar ons nieuwe hoedje kijkt hij eens naar een kwartaardig insect. En zegt, ja, zo ga ik niet met je de straat op, hoor. Maar hij kijkt met welgevallen naar precies zo'n zelfde hoedje op een blonde haardos. En dan juicht hij een en al enthousiasme. Mmm, chic type. En als jij dan zegt, dat is anders precies hetzelfde hoedje dat ik. Dan zegt hij weer. Nou ja, maar van jou zou ik niet willen dat je er zo bij liep. Mm. Ze kunnen er niks aan doen, hoor. Nee, ze zijn niet logisch. Nee, als wij, om dat maar eens een voorbeeld te noemen... als wij niet kunnen hebben dat onze echtgenoot slurpt als die soep eet... Hè, dan zullen we het toch niet in ons hoofd halen... om dat ineens pikant te gaan vinden van een man aan de overkant. Ja, maar een man vindt het dan ineens enig. L'autre femme. Of dat wat hij niet heeft, nog niet. En dat komt allemaal omdat de man polygaam is. Behalve Adam, nou ja, maar die leefde dan ook in het paradijs. Die had trouwens geen keus. Een man is polygaam en dat vindt hij bijzonder geslaagd. Hij heeft het ook trouwens helemaal zelf bedacht. Ook dat een vrouw monogaam is, is dan meteen voor hem weer een prettig rustig gevoel ook. Een vrouw is monogaam, anders is ze geen lady, zeggen ze. En een man, oh dat is zo gek, die blijven maar gentlemen, wat ze ook doen. <lacht> ja, dat is allemaal erg moeilijk voor ons om te begrijpen. Kost ons ook meestal de beste jaren van ons leven om het te verwerken. En tegen de tijd dat we het door hebben, zijn we zowat oud en grijs en dik en dan is het je zo'n zorg. Maar hele volkstammen van vrouwen die het nooit leren hoor. Sommigen, en dat zijn heus nog niet eens altijd de domste, die zeggen direct heel kattig... Ja, daar hoef je nog bij mij niet mee aan te komen. En dat is zo gek, want anderen, die begrijpen het dan weer meteen. Maar daarvoor zijn ze dan ook, geloof ik, de anderen. <tiedacht> Mannen gaan ook graag naar revues en balletten... om vrouwen te zien dansen. Achter waaiers en luchtballons en zo. Om dan te raden wat erachter zit. <tiedacht> Nou, wij zullen het toch niet in ons hoofd halen, niet waar mevrouw? Laten we nou even eerlijk zijn. Hè? Wij zullen het toch niet in ons hoofd halen om ergens een logeplaats te gaan kopen, ten einde de een of andere tarzan met of zonder tijgerhuid op gedist te krijgen? <tie> He? We hebben toch veel liever een leuk hoedje of een goed zittend pak? Ja, zeggen de mannen dan weer, maar dat is ook heel wat anders. Ja, natuurlijk, het is wat anders. <tie> Zou er ook trouwens voor het nageslacht droevig uitzien als het hetzelfde was. denk ik dus dat even. Je moet een man begrijpen. Bij hem is het anders. En als je het niet begrijpt, moet je het aannemen. Of net doen alsof. Ga nou geen verenwaaiers kopen. Of luchtballons. Omdat hij ze dan thuis ook heeft en zoveel goedkoper. Want dan begrijp je er ook weer helemaal niks van. Hij houdt van jou. Jij bent de enige vrouw van wie hij houdt. Zelfsloot het enige waar het op bank komt, nietwaar? Van de rest? Moet je hier niks aan trekken. Doe hij toch ook niet? Ja, maar wij vrouwen zijn dom, hoor. Ja, ja, ja. Wij maken scènes om niets. Wij zeggen dat ze onze jeugd hebben gestolen. En ons leven hebben vergaald En dat we onze trots hebben vergooid. Allemaal om die andere. Die toch ook maar een vrouw is. En van wie die niet houdt. Nee, niet eens. Maar de ware reden... Ja, daar kunnen we toch hier niet over praten. Moet u maar eens bij me thuis komen, maar niet allemaal tegelijk. Ze vroegen me waarom ik wou gaan spelen. Ze je, kind, dat is toch niets voor jou. Jij bent niet zomaar eentje van de velen. Jij bent toch een beschaafde jonge vrouw. Dacht je nu heus je leven te verrijken met elke avond weer voor jan publiek, jezelf voor een entree te laten kijken, als bij de kermis of de rare kiek. Zeg waarom ga je eigenlijk niet studeren, hm? Je blijft dan immers meer in je milieu. Je kunt toch de opinie niet negeren. En voor je ouders vinden we het sneu. Artiesten, kind, lief, die zijn toch altijd even... Hoe zal ik zeggen? Anders dan de rest. Geloof me, meisje. Voor harmonisch leven gedijt de mens in eigen sfeer het best. Ik wou niet tussen kamermuren, algemeen beschaafd van zuren... naast gelijkgezinde buren. Ik wou een zaal met duizend lichten. Mensen, stemmen en gezichten. Kleuren, klanken en gedichten. Voetlicht, fonkelend en fel. Spanning voor de laatste bel. En een breed gordijn van mooi fluweel. Daarom dacht ik aan het toneel. Nee, ik heb de planken niet gekozen, omdat het daar zo leuk of makkelijk is. Wie de gaat zelden over rozen. Je koopt succes vaak met privé gemis. Het was niet om me prachtig op te tuigen. Om in een schitterend toneelgewaad met bloemen in mijn arm te komen buigen. Dat is een glorie die te snel vergaat. Het was niet om in een handje vol couranten je naam te lezen en hoe men je prijst. Want die beroemdheid heeft zijn bittere kanten. Omdat die weerhaan ook fiascos wijst. Het was ook geen wilde zucht naar avonturen. Geen kinderlijk plezier in klatergoud. Maar het harde werk van ongetelde uren. Het is een vak waarvan ik zielsveel houd. Het was om met collega's samen het ensemble te bekwamen. In comedie en in drama. Het was om aan je eigen gaven onvermoeid te blijven schaven. Altijd dieper door te graven in dat rijke materiaal. Droom en leven. taal. Dat was mijn doel. En dat is veel. Daarom bleef ik aan het toneel. En nu ik terugzie op die reeks van jaren. Mijn staat van dienst aan het toneel gewijd. En ik zie mijn rimpels en mijn grijze haren. Dan vraag ik mezelf wel eens heb je nu geen spijt geen spijt van heel dat overdrukke leven waarin je bijna nooit één ogenblik voluit spontaan weg toe kon geven aan de verlangens van je eigen ik geen spijt dat je je allerbeste dagen verdaan hebt met het scheppen van een schijn waarnaar geen nageslacht ooit meer kan vragen omdat er niets van je bewaard zal zijn. Niets dan een naam en nog wat geel geworden courantenknipsels. En een oud portret. Een lauwer krant die met de tijd verdorde. Of een zijden lint aan een vergaan boeket. Nee, nee, ik ben niet te beklagen. Ik droeg wat alle mensen dragen, die het Allerhoogste wagen door hun ideaal gedreven. Heel de rijkdom van dit leven met veel liefde weer te geven. Ik was actrice eerst, dan vrouw. Ik gaf de kunst, mijn hart, mijn trouw, lijf en ziel, mezelf geheel. Daarom. Hoor ik bij het toneel. <applaus> Intiem theater presenteerde Sophie Steyn. Ze werd begeleid door Kuilmeren. Teksten: Ina van der Beugel, Helle Haase, Annie M. G. Schmid en Sophie Steyn. Muziek: Peter Kallenbach, Kuilmeren en Wim de Vries. Samenstelling en regie: Adrie Kaan. Dit was het laatste programma in de serie Intiem Theater. Sophie Stijn in een aflevering van Intiem Theater. Een bijdrage van De Vara uit 1958. En de opmerkzame luisteraar Erik van Leest... wist dat ik dit al eens eerder heb gebruikt bij nachtvluchten. Dat geldt ook voor de nu volgende aflevering van Vrij Entree. Maar het is allemaal meer dan de moeite waard... om het nogmaals de revue te laten passeren. Henk Elsink ontvangt acteur Leen Jongewaard. Vooral bekend uit Ja-zuster, Nee-zuster. Leen werd geboren in 1927... en overleed op de datum van vandaag 4 juni in 1927. 96. We gaan nu terug naar 1968. Luistert u naar Vrij Entree, ook weer een bijdrage van De Vara. Kom er maar, maar in en vergeet je portmanee, het is vrij, vrij, vrij entree... Kom er maar in, neem gerust je moeder mee, het is vrij, vrij, vrij entree. De acrobaten hangen al te popelen aan een stok, boven de nok. De goochelaar stopt het konijn al in zijn rok. Hup, et voilà, hup, hé, voilà, oké, okay. het is vrij entree. Balletje hier, balletje daar, alleen het is vrij entree. De dame met de waard heeft zich nog steeds niet geschoren. De komiek heeft weer een fiets, die moet u horen. Ik kom er net bij het theater, zie ik daar een kennisje van vroeger voorbij komen. Ik zeg, ha, die Ans, hoe maak jij het? Zegt ze, ach, niet zo best. Ik zeg, je bent er getrouwd, is het niet? Zegt ze, ja, dat is het hem juist. Ach, hij is wel geschikt, hoor, maar geen enkele dag op tijd voor het eten. Soms moet hij om half acht nog beginnen met aardappels schillen, nog voor hij ze dan gekookt heeft. Kom er maar in, kom er maar in. Het plusje is voor u privé. Vrij entree. Dank u wel. Ja, en uh, nu iets heel bijzonders. Of liever, een heel bijzonder iemand. Iemand die u allemaal kent, waardeert en liefhebt. Iemand van gediplomeerde populariteit, zou ik wel zeggen. U weet, we kennen ons land een rubriek Ja, Nee, Geen Mening. En een rubriek Ja, Zuster, Nee, Zuster. En daarover is maar één mening. En die laatste mening is onlangs belichaamd in een ring. Hier is de drager van dat lichaam, uh, van die ring, <lacht> Leen Jongewaard. APPLAUS Nou, je hoort het, Leen. Ja, ik hoor het, Henk. Ze zeg, zeg, is dat hem nou? Ja, dat is hem. Mooi, hè? Ja, hoor. Draag je hem altijd? Ja, tuurlijk niet. Nee? Tuurlijk, s'avonds avonds hangen, hang ik hem altijd eventjes aan een hangertje, hè. Oh ja. Ja, wie houdt er nou s'nachts een nieuwe broek aan, toch niemand? Ja, ik had het over je ring, jongen. Oh, sorry, zeg. Ja, Ik ja, had ja. je toch gezegd dat ik vandaag die mieters in nieuwe broek zou aantrekken, weet je wel? Nou, ik okay, had gekocht. <laughs> nou ja, hij is niet zo duur, maar goed. Speciaal voor mijn optreden hier, weet je wel. Ik dacht, uh, uh, dat je daarover had, hè? Nou ja, zeg, dat is toch niet normaal wat je daar allemaal zegt? Oh ja, hoor. Ik ben volkomen normaal. Wow. Ik sta op het plein, het plein is van mijn. Daar zie ik de mensen naar het werk gaan. Ik zie ze op zondag naar kerk gaan. Ze gaan allemaal elke dag naar het werk. Behalve op zondag, dan hebben ze kerk. Ik sta op het plein, vlak bij de fontein. Ik kijk naar de stoep van het cafeetje. Daar staat elke morgen Margretje. Margretje is jong, ze draagt geen korset. Ik denk vaak aan haar, s'nachts in mijn bed. Ik blijf op het plein dat is mijn terrein dat geeft niet ik kan haar zien lopen ik mag toch geen bier meer gaan kopen ik mag niet meer drinken heeft dokter gezegd van bier zegt de dokter bekomt me te slecht Ik sta op het plein, dat is mijn terrein, de zon maak je heet en dan zweet je. Aan de overkant zie ik Margrietje. ze lacht naar de baas, een hand in der zij. Zo lacht ze nooit eens een keer tegen mij. Ik heb mijn plein, het plein is van mijn, ik zie Margreet met haar billen staan draaien. Ik heb er één keer gepakt om te aaien, ze hebben geslagen een klap op mijn kop. Toen kwamen de dokters en sloten me op. in dat huis was geen plein er was ook geen fontein je mocht overdag niet naar buiten er was kippetjes gaas voor de ruiten ik mocht weer naar huis als ik rustig zou zijn terug naar mijn dorp weer terug naar mijn plein ik sta op mijn plein, het plein is van mijn, daar mag ik van dokter op lopen, maar ik mag nooit meer biertjes gaan kopen. Dan moet ik weer terug naar dat huis met dat hek, dus blijf ik op mijn plein. Ik ben niet gek. Geweldig gedaan. Je verdient een nieuwe broek, hoor. Een nieuwe ring, wil ik zeggen. Alweer? Zeg, zonder gekheid. Ben je er niet een beetje trots op op die ring? Ja, dat wel, hoor. Ja, dat wel. Het is wel soms ook een beetje eng. Het wordt toch wel soms een beetje verbijsterend en vervelend... als je nergens meer kunt vertonen zonder dat iedereen je begint aan te staren, hè? Ja, ja, dat ken ik. Van horen zeggen dan, hoor. Pinksterdag Als het even kon Liep ik met mijn dochter lekker rustig in het park Die te kuilen in de zon Zonder journalisten die maar blijven vragen Eindeloos Kijkt u even hier meneer dan wordt de foto grandioos Vader was nog niet bekend Van radio en tv Vader was alleen nog maar een vader En daar was hij zonder meer tevreden mee Maar nou vader opa is en Gerrit En de leukste van de buis Blijft ie op een Pinksterdag Liever maar in huis Kom Leen, het is maar tijdelijk Zal wel weer overgaan Voor je het weet Kijk geen mensje meer aan Dank Kranten zijn onvermijdelijk, laat ze er gang maar aan Waar het waait weer voorbij geleidelijk aan. Is alle dagen dezelfde vragen. Is een vak. Is een vak. Vriendelijk blijven, want anders schrijven ze. Is een zak. Is een zak. Toe Leen, even lachen dan. Dat is toch je sterkste punt. Toe Leen, lach dat je niet meer kunt travel travel, travel, kranten vol met travel en door heel Europa wordt hij achtervolgd door opa. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. In heel Europa is er niemand zoals hij. Daar opa, daar opa, daar opa. Heeft u misschien een foto voor mij? Als ik naar de bakker wil, dan staan ze op de stoep. Voor ik bij de slager ben, is er een hele troep. Als je met de trein wil gaan, dan staan ze op een rond. Ga ik naar de voetbal, zingt het hele stadion. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. Mijn opa. En de Europacup, die ging mijn neus voorbij. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. Er stonden duizend mensen voor mij. Toch denk ik. Net haar Leander. Oh, Leen, het is maar tijdelijk, duurt nog een jaar of wat. Ja, Leen, dan zijn we je allemaal zat. Ja. Dan ga je onvermijdelijk naar de jaar de flat, dan is het uit en dan heb je het gaf. Nou ben je heel veel waard. Nou, zo betaal je ook niet. Dan. het voor het raar, ja. want niemand fluistert nu nog zijn naam, wie komt er kijken naar zo'n oude zon, ja, enkelt zijn buurvrouw, des, het ie Zeg, Zeg, is Gerrit er niet? Nee, opa Gerrit, is één een boodschap aan het doen, hoor. Zeg, ik heb een presentje voor Gerrit. Voor zijn jaardag. Maar opa, een gouden plaat! Hoe kom je daar nou aan? Oh, wat? Oh, die heeft opa gepikt, zeg ja. Ik dacht, uh, ze heeft er meer dan ik. Dus, uh, eerlijk is eerlijk. Doe bedoe bedoe. Alleen en verlaten. Doe bedoe bedoe. Alleen gouden platen. Doe bedoe bedoe. Straks komen de achterkleinkinderen. Dan zeg ik niet met de deuren slaan. Nee, opa, ja, opa. Niet op de stoelen slaan. Ja, opa, nee, opa. Denk om de buren. Ja, opa, nee, opa. Die zijn aan het verzuren. Ja, opa, nee, opa. Ja, opa, nee, opa. Ja, opa, nee, opa. Ja, opa, nee, opa, ja, opa. Nee, opa. Ja, opa. Tot ziens. Ja, en dan te bedenken dat al deze liedjes over tien jaar worden bijgezet in het jeugdsentimenten jaren zestig. <lacht> Hoewel, met liedjes weet je het nooit. Ik heb nu een liedje van Jaap Molenaar voor u hebt gezocht. Dat is om zo te zeggen, een lunch onder de chansons. En dat niet alleen, de titel zou zelfs een beetje op luns kunnen slaan. Dat doet hij niet, maar het zou kunnen. Er zijn beeldjes met een barst die toch niet breken. Er zijn wel beeldjes met een barst die toch niet breken, en zelfs nog jaren op de schoorsteen blijven staan. Er zijn wel bootjes waar het zeil van is gestreken, die nog op eigen vaart de haven binnengaan. Je ziet soms bloemetjes die bloeien zonder water, en er zijn hele nette broeken zonder val. Ik ken een kat die zitten spinnen zonder kater. Maar wat moet ik beginnen, liefste, zonder jou? Er zijn wel harten die verstaan ons zonder woorden, en er zijn er die soms branden zonder vuur. Zonder polster blijft er desondanks het noorden. Zonder klok verglijdt er toch wel uur na uur Je hoort soms lachjes waar een vrolijkheid niet meedoet En je ziet zomerluchten zonder tintelend blauw Zelfs een afscheid is wel denkbaar zonder weemoed Maar wat moet ik beginnen, liefste zonder jou? Soms hebben ridders uit ons ijzeren verleden Door ene snoot verraden en verkocht De zere stukken uit een boezem weggesteden Omdat zo'n ridder zijn verdriet niet tonen mocht Ze zijn daarna vier iets heroïsch gaan verrichten Een konen kruistocht of de slag bij noord je kon hun harnas wel, maar de inhoud nooit ontwrichten. Maar wat moet ik, die echt geen held ben, zonder jou? Dit is geen eeuw meer, om bij maandlicht te gaan wenen. Alleen de walvis vindt nog aftrek voor zijn traan. Mijn vrije weemoed wordt door neonlicht beschenen. Net als kloos wordt ook mijn herten niet verstaan Ik ben een eeuw of misschien meer te laat geboren Omdat mijn ooievaar niet vlugger kon of wou En in die kilte van vandaag sta ik bevroren Zonder de warmte en de koestering van jou En naar de poëzie, pure realiteit. Ja. Een lied uit het leven gegrepen, drie kwadsmaat met moraal. Daar gaat ie. Ja, ra, ja, ra, ra, ra. Bettina was jong en was mooi, goedhartig en kuis en geduldig. Kortom in elk opzicht onschuldig, kortom van het zuiverst ooit. En als zij niet werkte dan zat ze, geknield op de hardstenen vloer. De ogen omhoog gericht, ze, speciaal voor haar pa en haar broer. Ora et labora, ora et labor. Pa en haar broer waren slecht, die waren verknocht aan de zonde. Omdat ze er niet buiten konden, ze waren er zo aan gehecht. Die spotten met al haar gebeden, we zwoeren haar, hou daarmee op. Als jij nog durft bidden naar heden, dan kost je dat morgen je kop. Lukt er het immergo, lukt er het immergo. Bettina, zij sprak onverveerd, al stuur je me duizend soldaten. Ik zal er de bidden niet laten, tot jullie je meiden bekeert. Toen hebben die twee haar geslagen, geslagen met euvele moed. En sloot haar op wel drie dagen, te midden van ratten gebroed. Primus in te pares, primus in te pares. Sindsdien zijn er tijden vergaan. De pa en de broer zijn getweken, al jaren terug overleden. Er was echt geen redde meer aan. Bertina denkt vrolijk en blijde, nog vaak aan de pa en de broer. Bekeerde zij zich in van beiden. God dank zijn ze wel van de vloer. Oh momento mo Vrij we gaan weer sluiten. Vrij entree, dus hup naar buiten. Vanavond kreeg u hier van ons vol animo een show cadeau. Nou show, nou show. Het was op zijn hoogst een shortie en duw duw duw duw beklaag. Ben ik ten eerste of u wel werkelijk aangemacht. Want was het ook wat kleiner uw idee. Het was per slot van de rekening, per sluit een slot van de rekening. Toch vrij aan All <laughs> Mooi, hè? Henk Elsink en Leen Jongewaard in een aflevering van Vrij Entree. Een bijdrage van de VARA uit 1968. Vandaag, 4 juni, in 1996 overleed Leen Jongewaard. Hij was pas 69 jaar. Henk Elsink is er nog wel. Hij vierde in april zijn 76ste verjaardag. We hadden hem graag uitgenodigd voor de krasse knarremaand. Maar zijn gezondheid liet dat niet helemaal toe. We hopen dat hem eh, nog wat mooie en bijzondere jaren gegund zijn natuurlijk. Datzelfde wens ik Herman Emmink toe. Nog veel mooie, gezonde jaren. Ik kreeg namelijk via de taxichauffeur de groeten van Herman Emmink. Bij deze natuurlijk via de eter de hele lieve groeten terug. Dit is Radio 1 Vlucht in het Verleden. Vragen en opmerkingen over onze uitzendingen... die kunt u mailen via onze site. Dat adres is www.nachtvluchten.fm. En op die site vindt u alle contactmogelijkheden. Schrijven, dat kan natuurlijk ook. Het adres is dan... Max, ter attentie van Nachtvluchten, postbus 518... 1200 Alpha Mike in Hilversum. En wilt u van tevoren weten wat hier zowel de revue gaat passeren... dan kunt u daar ook weer op verschillende manieren achterkomen. U kijkt op diezelfde site waar ik het over had, nachtvluchten.fm... of u kijkt op teletextpagina 331. Goed, wat staat u vannacht allemaal nog te wachten? Straks tussen zes en zeven in de nieuwe themamaand... Nachtvluchten Classico, de sopraan Claren McFadden. Daarvoor toneelschrijver Rob de Graaf in een aflevering van Napels bij Nacht. Van vier tot vijf het tweede deel van een interviewserie... met de beeldend kunstenaar Kees Verwij. En zometeen in het tweede uur Rian de Waal. De pianist overleed op 25 mei aan de gevolgen van een hersentumor. Hij was pas 53 jaar. Hij is ook bij ons te gast geweest in 2007... maar enige bescheidenheid heeft mij toch geïnspireerd... om nog even verder te zoeken. En ik kwam toen terecht bij collega Frank van der Linden. Hij ontving Rian de Waal ook in 2007 in Kunststof. Een bijdrage van de NPS. Dat dus zometeen in het volgende uur. Graag tot dan.